tried. I An My mouth is a rap you hear, no village no we'll no yeah. is deep, no, no mountains are high. Reach the top, touch the sky, we'll the drive to this me, cause I'll sell off. I'm making techno when I am proud No no limits, no we'll reach for the sky. Do no I yeah. limit no it with high. no limits? Uh, welkom terug bij het tweede uur. En uh, zoals vanochtend al gezegd, uh, onze eerste gast in het tweede uur is Gertjan Bluis, kerstverse wethouder. gert welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, wethouder. Ja, ja. ja, ik ben hier wel meer geweest natuurlijk als raadslid, hè? Ja, ja. ja. ja en nu als wethouder. Is dus dat... Zullen we wel andere vragen weer hebben, meneer ja, meneer Verand, ja, dat lijkt mij wel. Uh, ja, die, uh... Uh, is dat de grote verandering? Uh, Allereerst, hoe bevalt en, dat? Ja, en, ja, dat bevalt prima. Maar uh, uiteindelijk, het is een grote verandering. Want je, staat, uh, je, je krijgt andere taken. Je krijgt, uh, ja, je moet meer, uh, vanuit, jou, vanuit jezelf moet er meer komen. Dus je moet meer zelf beslissingen nemen. Sturing geven aan. Ja. En nou, dat ligt mij wel. Ik, ben, uh, ik heb natuurlijk een eigen bedrijf. Dus ik ben wel gewend uh, sturing te geven aan processen en gedachtegang En het leukste is natuurlijk nu... Uh, dat je eigenlijk sturing geeft aan, uh, ja, aan, aan een breed uh, een hoop actoren. Hè? Dus aan de ene kant je ambtelijke organisatie... Ja. en aan de andere kant de inwoners en de ondernemers van Zandvoort... En dat je daar eigenlijk een speelfunctie in hebt. Je bent wethouder, je, je wordt geacht de wet te houden. Ja. Ik las dat in de krant, ik ja. houd de wet. Ja, nou, maar, dat is op, maar het begrip wet moet je natuurlijk ruim zien. Want het is niet alleen het de wet volgen, maar ook het interpreteren van de wet. En het, ja, het volgens mij met de bepaalde normen en waarden werken. Over... En uh, dan uh, kom je wel ja, aan het ja, de, de Met de, de opmerking normen en waarden tik je natuurlijk weer een open deur in. Want nog niet zo lang geleden heeft een aantal zandvoorders een brief uh, in de krant gezet over het gedrag van uh, raadsleden. En wat schetst mij verbazing, afgelopen dinsdag moesten we weer geschorst worden. Omdat uh, het ene raadslid het andere raadslid voor eikel uitmaakte. Ja, ja dat gebeurt. Ja, dat, dat is niet... Wat vindt u daarvan? Nou, dat is niet, uh, dat is niet aardig. Je moet uh, elkaar met respect behandelen. Maar je, je mag elkaar ook wel eens, wel de, de, niet het woord eikel gebruiken... maar elkaar wel eens de waarheid vertellen. En elkaar op de, de verantwoordelijkheden wijzen die je, die je neemt... en soms in de ogen van de ander niet neemt. En dat moet je wel met elkaar kunnen bediscussiëren. Maar dat moet gewoon op inhoud. Gaan. Okay. Je moet, op, je uh, moet uh, kunnen zeggen, vind ik dat uh, als uh, in jouw ogen iemand uh, nonsens vertelt, dat het ja. ook zo is. Maar dat is ja. toch ja. een debat? En, en, ja, dat is het debat. Nou, en dan, ja, maar maar dan mag dat woord het woord nonsens ook ja. eens ja. keren. Ja, ja, ja, maar niet, maar niet het woord eikel. Nee, nee, nee, Hoewel nee. een eikel is gewoon eigenlijk kunnen, ja, in, ja. een vrucht die aan de boom hangt. Dus, ja. Ja, of of de afval. Of ja. de afval dus, uh, Gert ik was erg nieuwsgierig. We begonnen met ja, het is de andere, het is de andere lijn. Jij bent gewend om leiding te geven. Maar in deze organisatie heb je in feite niks te vertellen over de mensen die je toch moet aansturen. De ambtenaren. Nee, nee. Want hiërarchisch gezien heb je niks te vertellen. Nee, maar... Met een soort projectmanager. Ja, ja maar eigenlijk, eigenlijk leiding geven hè? en inhoud eraan geven is vanuit de inhoud opereren met elkaar. En elkaar op argumenten... Ja, be bevragen. Ja, dat zijn de raadsleden. Ja, maar dat geldt, ook, dat geldt ook als je samenwerkt binnen een ambtelijke organisatie. Want uiteindelijk uh, word ik geacht het beleid uh, uit te stippelen. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen, want daar gebruik ik inderdaad de ambtenaren voor. En we luisteren naar elkaar. En uh, we beargumenteren de zaken. En we proberen elkaar ook te overtuigen. Ja, en als je leiding geeft... dan ben je eigenlijk ook de hele dag daarmee bezig. Dus het begrip leiding geven moet je wat ruimer zien. Ja, maar, maar uiteindelijk geeft de leiding... wordt gegeven door de gemeentesecretaris. Ja, dus, uh, ja hierarchisch nou, ja. gezien. Maar op een gegeven moment zul jij moeten zeggen... van, ja, maar... Dit is het beleid. Sorry, wat jullie ook vinden? Ik wil dat het zo uitkomt. Ja, dat is wel lekker. Dat is een lekker gevoel. Dat is nou een wat lekkerder gevoel. Maar dan zou je er ook vervolgens ook wel weer het goed in de gaten moet houden. Dat het dus ook gebeurt. En dat je niet via de andere kant toch hoort dat het anders gebeurt. Dan word je bedacht. Daar moet je op houden. Ja, precies. En dat is dan weer belangrijk. Dat je de voortgang bewaart. En hoort vanuit de samenleving, als iets afgesproken is, dat het ook zo wordt uitgevoerd. En dan word dat je weer echt het begrip wet houden. dat je wordt geacht dat in de gaten te houden. en dat is je speelfunctie. Ja. Um, deze week is uh, de voorjaarsnota besproken. Er is uh, nogal wat veranderd in die voorjaarsnota. ten aanzien van de vorige voorjaarsnota. De, dezelfde voorjaarsnota. Mm -hmm. die ingediend is door het oude college. Wat zijn de grote veranderingen? Nou, de, de, de grote veranderingen zijn dat er een voorjaarsnota voorlag. met uh, voorstellen voor nieuw beleid. die uh, absoluut niet leiden tot een sluitend uh, meerjarenperspectief. Mm -hmm. En uh, daar waren dingen in voorgesteld die alleen maar leiden tot uh, grotere overschrijdingen. Nou ja, dat, dat, uh, dat vonden wij niet het signaal wat wij af moesten geven. Niet dat wij nu al klip en klaar uh, voorhanden hebben om het sluiting te krijgen. Maar bijvoorbeeld, er werd voorgesteld om nog weer een adviseur uh, schuin controller uh, aan te stellen omdat het uh, financieel integraal management in deze gemeente niet altijd naar boren loopt. Hè. Te veel ad hoc beslissingen genomen. Dus wij hebben gezegd nee dat gaan we niet doen. Want dan gaan we de volgende ad hoc beslissing nemen. Als wij goed integraal financieel management volgen dan hoeft dit niet. Dus dat bespaart meteen al 75.000 euro structureel. Dus die hebben we er al uitgehaald. En daarnaast uh, was er een, uh, een, is er een verhaal dat is wat ingewikkeld. Dat gaat over lasten, doorberekenen, uren op projecten. Nou, dat voorstel was om dat uh, nu gestructureerd vanuit de exploitatie te doen. Dat kost 300.000 euro per jaar. Maar als je daar geld voor moet lenen, en zo staat de gemeente zelf er nu voor... ...heeft dat geen enkele zin. Dus wat dat betreft, dat hebben wij ook direct aangepast. En voor de recht... Zijn er een aantal projecten die er uh, gerealiseerd moeten worden. Uh, rond uh, de blauwe trem moeten nog wat gebeuren. Uh, Gebouwelijk krocht willen we bouwen. Het museum was in feite in de begroting of in de voorjaarsnota weggeschreven. Want de Raad had een uh, voorstel aangenomen dat eigenlijk de, het museum geen geld meer voor was in 2015. Ja, ja. Nou, vervolgens hebben wij dat er weer ingezet. Gezegd, we gaan het wel verzelfstandigen. Dus stellen wij voor om tot een afbouw te komen. Nou, dat zijn dus wel degelijk... Uh, aanzienlijke veranderingen. En daarnaast hebben we ook gezegd... dat we meer tijd nemen om een uh, sluitend perspectief te krijgen. Dat betekent misschien dat het uh, niet direct sluitend is. Uh, dat we daar de tijd voor nemen, omdat we vinden dat we niet meer op basis van ad hoc beslissingen steeds deze begroting sluitend moeten krijgen en niet sluitend krijgen. En dat heb je de afgelopen zes jaar gezien dat dat gebeurd is. Dus dat heeft natuurlijk met de economie te maken, ja. maar er komt er nu iets wat bestendigere lijn aan, verwachten we toch allemaal. Dus daar moeten we ook op, op inspelen. Dat betekent dat we ook met de provincie daarover in gesprek moeten gaan. En met name de kerntakendiscussie gaat daar een, een belangrijke rol in spelen. Maar ook eigenlijk het hele, de drie decentrale het sociale domein invoeren. Ja. Voordat, gaat daar een rol spelen. Voordat we naar het, uh, de decentralisatie gaan. Maar wat behelst de kerntakendiscussie? Want dat is een begrip wat ja. uh, in zonderd rondgestrooid wordt. Maar ik heb het idee dat een aantal mensen niet begrijpen wat de kerntakendiscussie nou, is. De, de kerntaken die de gemeente wel uit dient te voeren. En waar dus ook financiële middelen voor ter beschikking moeten zijn. Dat zijn de kerntaken. Het is eigenlijk het maken van, hernieuwd maken van keuzes. Wat gaan we nu wel en, en, en niet als gemeente zelf regelen en financieren? En waar zeggen we dat dat op een andere manier moet? Dat sluit heel goed aan bij wat er nu gebeurt in het sociale domein. Want daar vindt eigenlijk ook een hertaxatie plaats van wat, wat, wat doet de gemeente en wat doet de samenleving zelf? zelf nou, en, ja. en dat is de discussie. Dat, dat die discussie gaat gevoerd dus worden rond de subsidies. Die gaat kan gevoerd gaat worden rond van wat doen wij met grote projecten. In hoeverre financiert een overheid dat wel of financiert een overheid dat niet? Heb je een, een, een, een, een exact voorbeeld van iets wat buiten de kerntaken van de gemeente valt? Uh, nee, want het, dat heb ik niet. Want het uiteindelijk moet... Dat, ik heb daar wel ideeën over, maar uiteindelijk zal de gemeenteraad... En daarom koppelen wij het raadsprogramma wat er gemaakt moet worden aan vast. De gemeenteraad moet dat beslissen. Als de gemeenteraad zegt van bijvoorbeeld de subsidies. Ja, wat gaan we nu nog subsidiëren? daar zou nou, iemand buiten kunnen vallen. Nou, dan zou je kunnen zeggen van, wij vinden het heel belangrijk dat we subsidies geven voor jeugdigden in Zandvoort. Mensen met kleine kinderen, die moeten naar sport, nou, noem dan maar op, ja. daar, daar leggen we het accent in op. En andere doelgroepen zouden we kunnen zeggen, nou, die zullen zichzelf meer zelf moeten gaan bedrijven. Nou, dat betekent dat je je subsidiebeleid op dat moment gaat aanpassen. En dat soort discussies moet je wel met elkaar gaan voeren. Want dat... de, bijvoorbeeld GBZ geeft steeds meer aan, ja, want dat was nu ook bij de voorjaarsnoten weer. We geven te veel geld aan subsidies uit. 2,7 miljoen. Ja, dat maar dat, maar het, het begrip subsidie moet je dan eerst ontleden. Wij geven subsidie aan pluspunt. Bijvoorbeeld aardig veel geld. Maar wat, als je ziet wat pluspunt daarvoor doet, en met name ook in het sociale domein, is het feitelijk niet meer een subsidie. Dus het woord subsidie moet je, ja, je dus, herdefiniëren en dus opnieuw bepalen. Wat je eigenlijk is, zegt is, ik heb subsidie en daaronder komen een aantal uh, uh, uh, dingen te staan die wij belangrijk vinden om daar echt subsidie aan te geven. Ja, precies. En, en, en andere dingen moet je misschien helemaal geen subsidie meer noemen. En, en, en als een subsidie leidt tot een, uh, een heel zware prestatieafspraak, dat geldt voor de VVV ook, dat kan je subsidie noemen. Maar je kan ook zeggen van nee, dat is, dat is gewoon een stuk uitvoering van uh, toeristisch-economisch beleid. Wat de gemeente Zandvoort vindt, dat dat bij ons hoort en dat we daar geld voor moeten uitgeven. En... Wanneer gaat die discussie plaatsvinden? Die gaat uh, na de zomer uh, plaatsvinden. In principe gaat ondertekenen. En Gerard Kuipers, de nieuwe wethouder. Die gaat aan het voorbereiden. En dan, want we willen zo snel mogelijk uh, dat meenemen. Zodat we in ieder geval bij de begroting 2016. De effecten, de effecten daarin kunnen meenemen. Dus voor 2015 zullen we... Op, de, op basis van wat er nu voor ligt, uh, nog bezuinigingen, een aantal besparingen moeten vinden om hem redelijk sluitend te krijgen. En voor 2016 zal de kerntaken discussie daar een bijdrage leveren. Maar, het is keu maar eigenlijk is het keuzes maken. Dat wou ik zeggen. Uh, even een extreem voorbeeld. Als uit die discussie komt van jongerenwerk, is niet de kerntaak van de gemeente dan zal de financiering daarvan ook niet meer door de gemeente gebeuren. Nee, nee, nee. Maar, maar, maar dus, dat wil het is niet... is maar voorbeeld, ja, we een voorbeeld. Een dat voorbeeld, hoor. Ja, ja, ja, maar <laughs> maar, maar, maar het, het is natuurlijk... En daar zitten we natuurlijk... Dat is de problematiek waar we in zitten. Het is hetzelfde met de gezondheidszorg. Je leest nu de kranten vol. Ja, het is allemaal prima, maar het is niet meer betaalbaar. Het, we moeten het anders inrichten. En om toch hetzelfde resultaat te behouden. Nou, mm -hmm. dat geldt eigenlijk voor de gemeente ook. De gemeente zal ook... Her herijking vindt er plaats. Eigenlijk de kanteling van de maatschappij vindt plaats. Dat vindt dus niet alleen plaats rond de drie decentralisaties. Maar dat zal op meerdere plekken plaats gaan vinden. En, en dat moet, maar dat wil niet betekenen dat we er minder van worden. En dat het slechter wordt hier in Nederland. Want tegendeel is denk ik uh, waar. Uh, we zijn een zeer welvarend land. En als we er met z'n allen de schouders zetten, kunnen wij nog steeds het, een van de welvarendste landen van, van de wereld zijn. Want Nederlanders zijn per definitie niet lui. Willen werken, uh, willen initiatieven tonen en willen dingen regelen. Dat en is... vooral als de mensen zelf de kans krijgen... de burgers en de ondernemers om het zelf te regelen... regelen moet je dat vooral stimuleren. Dat en daar een... ligt een hele grote uitdaging. Het is wel van. een heel mooie uitspraak dat we niet lui en hard willen werken. Maar we zien toch een kanteling in de maatschappij... dat uh, mensen toch wat makkelijker op hun kont gaan zitten. Ja. En zo las ik uh, vanmorgen in de Haamsdag dat uh, uh, hij die niet wil werken geen dubbeltje meer moet krijgen dus ja, dat is uh, zelfs dus iemand van het CDA uh, begreep ja. ik heb het ook nou, maar, op, maar op zich die, die, die, die kantelingen daar in die en we hebben gangen, het gedaan he, dat konden tien jaar geleden die, tien jaar vijftien jaar geleden we, durfden we dat niet te zeggen nee. en, en nu durven we gewoon te zeggen ja maar we moeten allemaal een bijdrage leveren aan en dat geldt voor de het sociale domein, dat wordt nu ja. ook. Dat vinden we ook normaal. Maar we hebben wel allemaal op in het versier staan. dat we met z'n allen het beste voor elkaar willen. En dat, dat is eigenlijk nog, nog steeds het belangrijkste. Als we dat maar in de gaten houden. Moet ja. die kanteling dan echt... Want uh, uh, heel even is er uh, afgelopen dinsdag ook over mentaliteit van Nederlands gesproken. Moet die kanteling nou nog echt komen? Gaan jullie dat promoten van jongens, je moet gewoon meer zelf doen. Want dan kun je Ja, betalen. dat gaan wij promoten. Kijk, en, en, dat, dat moeten wij, en daar zijn wij als wethouder hebben wij daar een hele belangrijke rol in. Kijk, zo'n ambtelijke organisatie, daar gebeurt een heleboel. Die, die zijn aan het uitvoeren, aan het, aan het werken. En wij als wethouders mo moeten ons juist tussen, daartussen zien te verringen. En, en, en de richting geven aan die nieuwe processen. Dus... Ik zal ten aanzien van de, de sociale domein, zal ik als wethouder samen met Geert Kuipers die participatie doen, doet, zullen we daar uh, ons invloed op moeten uitoefenen en, en, en die verbindingen gaan leggen. Nou, dat, dat willen wij ook. We hebben daarom ook de participatie, het mensen weer aan het werk krijgen, hebben we ook gekoppeld aan toerisme en economie. Ook aan die portefeuille hebben we dat gekoppeld. Dat hebben we niet voor niks gedaan. Ja, dat is mijn volgende en, vraag. En daar komen, daar komen, Hoort dat er ook bij? Dat hoort, ja, dat hoort er ook bij. Ook bij een kritisch bekijken. Van, ook, hoort dat tot de kerntaken van een gemeente? Ja, nee. Maar dat moet je dus samen doen. Dat, dat is niet een, alleen. Nee, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de samenleving. Dat we zoveel mogelijk iedereen nuttig, nuttige bijdrage geeft aan die samenleving. En daar uh, hebben wij ja, geregeld maar, dat we daar geld voor hebben. Dan krijgen we vergoeding voor. Nou, en zo hebben we ons dus. op, op systeem opgebouwd. Nou, dan moet je zorgen. Ook dat iedereen het doet. Maar dat, dat kan niet de overheid alleen. Door te zeggen van we doen nee. dat. Dus er is nu... Een een project in ontwikkeling, dat heet de verbeelding... maar daar komen we eerder eens op terug... waarin we proberen... werk en, en, en mensen weer aan het werk krijgen... om dat te, te realiseren. En dat kan niet zo zijn dat de gemeente zegt... Van, oh, daar hebben wij zoveel geld, daar hebben we een gebouw voor... en daar hebben we mensen voor. Nee, want uiteindelijk, waar moet, willen we die mensen heen hebben? Of we willen ze naar... dat we meer vrijwilligerswerk he, kunnen krijgen... zodat we binnen dat sociale domein dingen kunnen regelen... maar we willen juist ook mensen aan het werk hebben. En waar willen wij die in zoveel aan het werk hebben... Wat doen wij hier? Toeristisch, economisch zijn we bezig. Dus daar zijn? leggen we de koppeling. Dus daar zullen we met ondernemers over moeten praten. Oh, over stageplekken, over ja, mensen in dienst nemen die niet zo makkelijk aan het werk dus komen. Dus werkgelegenheid is, is taak voor de gemeente. Ja. En dus ontsnap je er niet helemaal aan... dat je economie en toerisme bevordert. Ja, dat hoor dat ik Maar dus dat, ja, dat, Misschien dat, wel tot je kerntaken gaat ja, dat behoren. Ja, is, dat, dat, is, dat is ook een werkgelegenheid. en Mensen aan het werk krijgen en houden... is één van onze kerntaken. Ja. Da, maar dat is ook de reden dat... Uh, vanuit uh, de hele... Gebeuren, het meer naar, nog meer naar de gemeentes komt... omdat daar de mogelijkheden liggen. Ja. He, daar daar, daar zijn, kan je de partijen bij elkaar brengen. En dat kan je niet vanuit Den Haag doen. Uh, nee. en, dat, nee, dat moet je dus, en dat is ook met de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning... Nee. is dat aan de orde. Dus, dus dat, en dat proces is eigenlijk al heel lang geleden in gang gezet. He, dat is al, al 10, 12 jaar geleden in ik gang heb, gezet. Uh, Gezien de tijd heb ik er nog twee... Toerisme en economie en naar de ondernemers toe. Achter uh, uh, uw rug staan er twee ondernemers. Van een behoorlijk heftige organisatie, uh, de OPZ. Gaan jullie daarmee in gesprek? Ja, natuurlijk gaan we daarmee in gesprek. En, want de heren wachten al een tijdje. Ja, ja, ja oké. Okay. Maar Gerard Kuipers gaat dat doen. Want die, die komt, uh, vanaf dinsdag is hij, uh, is hij, gaat hij in functie. En, uh, en woensdag praat hij met de OBZ. <laughs> ja, nou, ja, dan gaat hij daarmee praten. En, en, en, en voor, voor, voor de ondernemers is het natuurlijk van, van belang. Maar dat moet Gerard dan maar invullen. Dat, dat ze zich, uh, zich meer aan elkaar binden. En, en, en meer in een eenheid gaan vormen. Dat roep ik ook al jaren. En, uh, ik, en als ze daartoe in staat zijn, ja, dan zijn ze een fantastische gesprekspartner. Maar dan zijn ze ook in staat om, om hun, hun wensen kenbaar te maken aan het gemeentebestuur. En, en, en dan zal, als ze dat gezamenlijk doen, en vanuit één visie en eenheid, dan gaat er misschien eigenlijk wat meer gebeuren. Want we Goed. praten te veel en er komt er weinig uit. Ja, minder lullen, meer poetsen. Dat ja, was ik ook in het haamsdagblad. Maar ja. euh, ik heb er nog één. Onder uw beheer valt ook de blauwe tram. Nu hebben jullie daar in de vorige periode op gehamerd, amendementen ingediend. En het is aangenomen, dat amendement. Hebben jullie al gesproken met de verenigingen van de blauwe tram? Uh, die, ik, ik heb daar nog niet mee gesproken. Ik heb toevallig komende week heb ik het eerste gesprek. In er zijn abonnementen aangenomen. En er, er, er vindt nu een, een onderzoek plaats. Door, uh, door die SRO-club. Die gaat met praten. Maar volgens mij heeft dat nog niet plaatsgevonden. Tot mijn verbazing. SRO is de, be de beheerder ja. van uh, de Maar, Maar uh, daar en dan ging het natuurlijk met name om. Uh, het, het, in dit geval een, ook weer een ad hoc oplossing. Want zo zie ik die oplossingen. Er zijn twee partijen die, uh, die, vind, die vinden dat het daar niet goed geregeld is. Nou, dat is daar ook niet goed geregeld. Het is... Het is, het is de blauwe tram is op dit moment gewoon functioneert niet. Maar ook in dit kader zeg ik van dat gaan we niet zomaar even oplossen. Wat doen we het in één keer is? goed? We gaan het in één keer goed doen. Wat belangrijk is dat we uh, kosten, eigenlijk kostendragers vinden voor die blauwe tram. Kijk, die blauwe tram heeft heel veel geld gekost. En dat ding moet ja. gewoon 20, 30 jaar moet het gaan functioneren. De dus... kosten dragen zijn toch de verenigingen, de bridge. Ja, maar de, de, de, de, de verenigingen zijn. Die mannecor, kunnen niet. Kijk, als je weet dat dat pand heel veel geld heeft gekost. En, en, en, en als je weet wat die verenigingen kunnen betalen aan, aan huur. dan kan je dat nooit opbrengen. Dus je moet zorgen dat dat pand gaat bruisen. En dan moet je ook zorgen dat de exploitatie een beetje haalbaar wordt. Ja. Dat betekent dus dat je ook moet zorgen. Dat kan niet alleen maar bestaan dat het de, de, de Salvers Mannenkoor en de Brits club daar dan in zit en dat je daar, daarvoor de boel verbouwt. Dat is tekort dat is door de bocht. Eens, daar maar eens, maar er waren, er waren er meer. Er waren er meer, dus er moeten er meer komen. Maar er zullen ook andere functies in het gebouw moeten gaan plaatsvinden. Ja, het, moet het, uitbreiden. het moet uitgebreid worden. Ja. En, en, dus we gaan in, eerder als Gerard Kuipers is... Gaan wij in, want Gerard doet de bibliotheek... gaan we in gesprek met de bibliotheek. Bij de bibliotheek zijn er ook allerlei veranderingen op kost. Want de bibliotheek zoals het er nu is... over tien jaar ziet dat er anders uit. Nou, daar ga je ook mee in gesprek. En daar moet je eerst een vorm van commitment hebben. Hoe ziet dat er over tien jaar uit? En op dat plan... Onder andere moet je gaan kijken hoe kunnen we die blauwe tram beter invullen. En daar komt dus ook bij dat waarom hebben wij nog steeds uh, waarom zit alles al alleen maar bij pluspunt. Hè? Uh, ooit was de bedoeling dat we pluspunt zouden hebben in Nieuw-Noord. En dat er iets in het centrum zou zijn. Want het oudere zorg en beleid is begonnen eigenlijk in het gemeenschapshuis. Nou, daar was, dat was ook een klein pluspunt. Ja, en, en wat ja. zie je? We hebben dus niets in het centrum. Nee. Dus dat klopt niet. We hebben ook onvoldoende wonen in het centrum voor ouderen. Dus er is een heleboel werk aan het winkel. Dus we zullen toch ook daar wat anders naar kijken. We moeten dus zorgen dat er in de blauwe tram... Dus ook dat soort voorzieningen komen. Dus ook voorzieningen voor ouderen. Dat ouderen daar wat kunnen. Nou, en dat betekent dat je kosten gaat herverdelen. Want wij krijgen geld uit Den Haag. We, krijgen, we roepen wel dat we moeten bezuinigen op de drie decentralisaties. Op het sociale domein. Maar we krijgen ook een heleboel geld om dingen te regelen. nou En dat bedoel ik. Dat is dus anders met je kosten. Herverdeling van je kosten. Dus dat betekent dat in de blauwe tram ook dat soort functies uh, kunnen komen. Kunnen het zou komen. dus kunnen de verbeelding waar we mee bezig zijn... zou een onderdeel kunnen zijn... die we misschien wel in de blauwe tram... Nou, dan krijg je een heel ander verhaal... Ik heb, en een mooi plein... Nou, en dan gaan we er wat van nou, maken. Met een nou, markt erop. Met een markt, met een biologische markt erop misschien. Ja, maar daarvan ma is het plein maar de, gemaakt. Maar ook de weekmarkt. Week, nee, Zonder van die kronkels. Ja, He, ik wil even vertellen hoe, waarom de weekmarkt. Als, er als niet u komt? dat in twee zinnen kan, man, ja, gezien de tijd moeten we, we naar de weekmarkt. De, de weekmarkt zou er komen, maar waarom komt de mee, weekmarkt niet? Omdat er besloten is om die parkeergarage iets boven de grond te bouwen. En die karren kunnen daar niet omhoog. Dat is een van de belangrijkste redenen. Ja. Oké, okay, nou dus dat is Dat heeft dus ook weer een beetje aan visie ontbroken. We moeten wat. Langer doordenken Er, er over komt dingen. dus een nieuwe visie die niet op ad hoc uh, gestoeld is, maar op, op langer nadenken. Op langere nadenken uh, ik heb weer een nieuw woord gehoord, de verbeelding. Ik hoop dat het binnenkort uitgaat, uh, ergens komt te staan. Ik dank u hartelijk voor ja, de komst, meneer okay. Bluis. U ook bedankt. En uh, we zien elkaar zeker nog een keer. Oké, okay, tot ziens. Ah, okay. Survivor, the eye of the tiger. We hebben voor jou gewoon een half uur nodig. De Eye of de Tigers, Survivor. Nou, met, met deze dieren gaan we over naar de dierenbescherming. Ja, en, uh, wat doen we gelijk... met onze huistijgers? We gaan het gelijk even met Jacqueline Veldhoven. Welkom hebben. Um, over uh, is het vastbinden van de honden of katten alweer, het seizoen alweer begonnen? Ja, je hoopt altijd dat dat verleden tijd is. Maar um, ja, helaas komt het nog steeds voor. We hebben vorige week een mooi voorbeeld gehad van uh, het restaurant wat bij het Pannenland zit. Daar kwam iemand binnen, bindt zijn hond aan het tafeltje. Uh, iedereen denkt dat hij eventjes zijn kind gaat halen, of zijn vrouw, of wat dan ook. Maar meneer is nooit meer teruggekomen. En een zeer God, onstuimige labrador, die ging met tafeltje en al door de uitspanning heen. En zit nu uh, heel blij te wezen in het dierentehuis. Maar dit is niet de manier waarop we met dieren om moeten gaan Er was natuurlijk. ook geen pennetje aan, aan de halsband waarschijnlijk? Nou sterker nog, de hond was gechipt. Uh, de, die kunnen we dus aflezen. Okay. Maar het probleem wat we tegenwoordig steeds vaker zien is dat die chips dan niet geregistreerd zijn. Dus er zit een mooi een nummer in en daar zou de eigenaar dan zijn gegevens aan moeten hangen. En dat gebeurt niet, dus kunnen we de eigenaar nog niet achterhalen. Is het niet een beetje raar dat je je hond laat chippen en vervolgens geen, uh, uh, geen gegevens daarbij zit? Dat is raar, maar uh, de rashonden moeten natuurlijk gechipt worden, want dat is hun identificatiemiddel. En wellicht dan heb je is dit alleen een nummer. Een, ja, wellicht is dit alleen een rashond, maar heeft de eigenaar het nooit nodig gevonden om de gegevens eraan te hangen? Is de dierenarts niet terug te vinden die dat nummer, die chip ingebracht heeft? Nee. Uh, het is namelijk een hondje, dat kunnen we wel weer zien, uh, die uit België komt, van een Belgische fokker. Okay. Ja. En daar loopt het spoor dan dood. En wij zijn natuurlijk ook geen Sherlock Holmes, dus nee. ja, op een gegeven moment houdt het ook op voor ons. Nee, maar uh, wat ik dan vreemd vind, is dat je uh, een nummer hebt en daar is niks mee. Ja. Want andersom zou het zo kunnen zijn dat de meneer zijn hond kwijt is en hem graag terug wil uh, hebben. En dan roept hij, ik moet 1, 2, 3 terug hebben. Ja. Dat klopt. Dus dan vind ik dat de administratie daarom niet echt deugelijk is. Nee, het is ook de verantwoording van de eigenaar om zijn gegevens up-to-date te houden. En uh, dat wordt vaak vergeten. Mensen die hebben ook vaak, uh, wisselen snel van telefoonnummers. Hm. Dus vaak is een telefoonnummer wat aan een chip gekoppeld is ook niet meer actueel. En dan moeten we briefjes gaan schrijven. En dan hoop je dat je er op die manier achter komt. Ja. Maar hier stond niets geregistreerd. Uh, Jullie seizoen gaat beginnen. Ik zie een ja. heel groot persbericht liggen. Uh, ja. Kan je daar wat uit vertellen? Uh, ja, het persbericht gaat over dieren en vakantie. Uh, ja, voor veel huisdieren is de vakantietijd toch wel een spannende tijd. Want uh, ja, er kan van alles gebeuren. Honden gaan mee op vakantie. Uh, worden naar een pension gebracht om daar op vakantie te gaan. Dus uh, er is voor alles aan de hand. Uh, voor katten geldt dat ze vaak uh, thuis worden verzorgd door een oppas. Nou, dat is ook vreemd. En het komt nog ieder jaar veel voor dat katten denken van... Ik vind het niet zo leuk dat uh, er een nieuw iemand is. Dus dan ontsnappen ze en dan komen ze op die manier toch in het dierentehuis terecht. En dan hopen we maar dat ze nog een chip hebben met goede gegevens... zodat we de eigenaar kunnen achterhalen. Um, dat hotel, ja. heeft dat heel veel plaatsen? Um, voor honden 40 hokken en... Dan is het natuurlijk, uh, het aantal honden is dan een beetje afhankelijk of ze elkaar kennen. Als je uh, een familie Jack Russeltjes hebt die altijd bij elkaar wonen, kunnen ze met elka bij elkaar in een kennel. Maar in principe zetten we er geen vreemde honden bij elkaar. Dus het, de, de bezetting ligt een klein beetje uh, aan hoe de honden elkaar kennen. En voor katten hebben we 60 plaatsen. Dat wordt wijd en zijd uh, bekendgemaakt. Zet je hond niet uh, op de straat, maar breng hem naar het ja, hotel. En ja. daar zit ook wat kosten aan verbonden, maar dat valt allemaal wel mee geloof ik. Uh, zie je daar een verandering in de afgelopen uh, jaren? Want vroeger was het natuurlijk de grap van bind je honden aan een boom en uh, nu is dat omgeslagen naar het hotel. Ja. Uh, vind je ook minder honden, laat ik het zo zeggen? Nou, ten eerste is het uh, pensioen bij ons is altijd heel goed bezet. Ook uh, in het hoogseizoen, voor het hoogseizoen moet je echt uh, in januari bijna al reserveren. Um, ook buiten het hoogseizoen is het goed bezet. Dus er zijn een aantal diereigenaren die het gewoon heel goed doen. Maar er blijft altijd een groep die het niet zo goed doet. Of die um, ja, de kosten voor het uh, pension niet op kan brengen. Of het te laat geregeld heeft. Met van alles bezig is. reisverzekeringen enzovoort, behalve, behalve het onderbrengen. Van van hun dieren. Als je nu een last minute hebt, hè? Uh, ik, ik kom en uh, helaas zit je vol, kan je mij doorverwijzen naar een ander hotel? Um, we hebben wel andere pensions die we dan inderdaad uh, aanbieden, maar of, uh, of maar die zijn ook vaak al volgeboekt. Maar we hebben altijd wel een paar plekjes over in geval van calamiteiten. En dan hebben we het erover dat bijvoorbeeld mensen opgenomen moeten ja. worden. of plotseling uit hun huis zijn. Dan kunnen we het toch ja, vaak ook wel wat pri regelen. Private pensioens, hebben ja. jullie daar ook wat contacten mee? Er zijn er een aantal die wij dan. Uh, die wel... goedgekeurd zijn voor ja. jullie. In ieder geval. Ja, waar, wij, waar wij vinden dat ze het ook goed doen. en die, ja. die, uh, die bevelen we dan aan. Okay. Maar het is echt wel zeker voor honden... is het zaak om op tijd te reserveren. Honden? Zeg je speciaal katten wat minder? Ja, het kattenpension... Uh, wordt, is wat minder bezet. Omdat katten uh, toch vaker het beste op hun plek zijn op hun eigen, in hun eigen huis. Dus voor katten wordt er wat vaak een oppas gezocht. Ja. En honden die, gaan, die zijn toch wat bewerkelijker ook, moet uitgelaten worden. Dus die zijn meer op hun plek ja. in het uh, pensioen. Ja, niet dat leuk voor het beest is, maar zolang ze een kattenluikje hebben en in en uit kunnen lopen en eten krijgen, zijn ze in ieder geval veilig. Minimaal. Ja ja Tenzij een kat daar zo'n probleem mee heeft, dat hij wegloopt. Maar ja, dat is wat je net veel, noemde. Ja, veel katten vinden het toch wel heel fijn ja. uh, om gewoon aandacht te krijgen. Ja. En uh, dat zou, dat, daar moet een oppas zich dan ook van bewust zijn. Dat hij wat tijd in en de kat de wil steken. Ja. Merk je dat als iemand een kat in het uh, hotel brengt bij jullie? Dat dat een, een, een, een, een, een omslag is voor die kat? wordt hij nerveus? Of, uh? Ja, sommige katten die, uh, die vinden het heel spannend. En die zetten we dan eerst ook gewoon uh, in een hokje, zodat ze... Het allemaal even kunnen bekijken wat er gebeurt. En na een paar dagen kijken we of de kat in kwestie het leuk vindt om met de andere katten over de afdeling te struinen. En ze kunnen ook lekker naar buiten bij ons. In een veilige ren waar we veel uh, hoogte in hebben gemaakt. Zodat ja. ze elkaar kunnen ontlopen. En er zijn er een aantal die het helemaal geweldig vinden om bij ons op bezoek te komen. En een aantal minder. Maar ja, zo, zo gaat dat. Ja, ja De een vindt het wel en de ander vindt het niet. Maar uh, denken jullie aan uitbreiding? Um, Om, dan, omdat je al... Uh, uh, die zit vol, die zit vol. Ja. Uh, de overloop zit al bijna vol. Dat is een, het zou mooi zijn als we kunnen uitbreiden. Maar dat kost een hele hoop geld. En uh, dat hebben we niet. En we zijn ook gehouden aan een bepaald uh, aantal vierkante meters. Wat we mogen bebouwen op ons terrein. Ja. Dus... Op het moment is het uh, niet aan de orde. Nou, jullie zitten in een natuurgebied, dus je zult wel aardig binnen alle regels moeten opereren. Ja, we zitten er tegenaan. Uh, de, het stuk waar wij zitten is niet aangemerkt als natuurgebied. Oh, okay. Maar we mogen 10% van het terrein bebouwen. Okay. En daar zitten we nog niet aan, maar op dit moment is er gewoon geen geld. Wie, wie bepaalt het voor jullie, de gemeente of de provincie? Um, ik weet, dit is een hele oude overeenkomst, dus ik weet niet precies. Nee, ik denk okay. dat dat van de gemeente afkomt. Maar het is wel zo dat jullie een zorgtaak van de gemeente overnemen. Ja, de... dus de gemeente uh, zal zich ook moeten committeren aan jullie plannen. Een beetje. Ja, nou, het is zo dat de gemeente heeft. wie uh, is verantwoordelijk voor gevonden voorwerpen, zoals zwerfdieren zijn. Ja. Um, die taak hebben ze voor uh, gezelschapsdieren aan ons uitbesteed. Uh, maar dat heeft natuurlijk niet zoveel te maken met de pensioenfunctie. Want dat is gewoon nee, uh, dat is waar, dat is een, een, een commerciële activiteit ja. die we ontplooien om ons te helpen de rekeningen te betalen. Ja, dat, dat is waar. Dus dan gaan we weer de, de, de verkeerde kant <laughs> op. Ik het heel ingewikkeld. Ah, de, de, de wethouder van financiën kan je misschien een oh, beetje helpen ja. daarmee. <laughs> Je noemt uh, als je gezelschaps, je gezelschapsdieren, dat brengt me bij de vraag, die kat, krijg je alleen honden en katten binnen daar? Nee, er komt wel eens, uh, we hebben wel eens wat vreemde, vreemde kostgangers. Nou ja, uh, konijntjes, cavia's ja, natuurlijk. Ja, konijn, uh, gehouden konijnen vangen we ook op. Uh, maar we hadden uh, pas weer een wild babykonijntje, en daar, uh, dat gaan wij dan ook flessen om te kijken of die het gaat redden. Ja. We hebben een keer een mini-varkentje gehad, die Ach. liep langs de Zandvoortse laan te wandelen, en toen dacht de politie: dat is geen goed idee. <laughs> we zetten hem even in de bus en we brengen hem naar, uh, naar het asiel. Ja, dan nou, moet toch iemand weer dat varkentje op die zand verslagen zitten? Binnen een uur was de eigenaar erbij. Oké, okay, dus, uh, het, he het, het hekje was open gegaan. Oké, okay, ja. Nou, ja. Ja. Ja, ja, ja. dat is dan weer goed. Ja. Um, wil je nog wat kwijt over je persbericht of over je uh, pensioen? Nou, Ik wilde vooral zeggen... Uh, het is een drukke tijd voor ons. Uh, onze medewerkers gaan zelf op vakantie. Om de stagiaires die uh, heel, heel veel werk verzetten... hebben ook vakantie. Dus we zijn eigenlijk altijd op zoek naar mensen... die een paar uur per dag in de week... hun uh, handen uit de mouwen willen steken. En waar kunnen deze mensen zich melden? Uh, ze kunnen zich melden bij dierenthuis Kennemerland. Telefoonnummer 023... Vijf zeven één drie. 888 8, 8. en ze zijn tussen 11 en 4 zijn ze te bereiken en het is heel fijn als veel mensen ons willen komen helpen om alle dieren te verzorgen die in de zomer in het dierentehuis zitten. En iedereen die uh, wil komen helpen kan rustig even naar het dierentehuis, dierenasiel in uh, Noord komen kijken. Ja. Aan de Keesomstraat aan, de Keesomstraat. aan het einde. Ja, ja, Keesomstraat 5, helemaal doorrijden tot je niet meer verder kan en dan, uh, dan tref je een hele, een hele mooie bonte verzameling, verzameling dieren, dieren aan. Oké, okay. okay, hartelijk dank voor je komst Graag gedaan. en uh, wij hopen dat dat je hotel gewoon goed gevuld is ja. en dat je niet te veel zwerfvakantiegangers uh, krijgt. Dat hopen wij ook. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. Help Presley, can't help falling. Een zwerfval. Ja. Ja, hiermee uh, trap je toch wat mensen op de ziel, maar oké. Okay. Het is een heel oud nummer, maar het blijft een heel goed nummer. Ja. Uh, aangesloven Noortje... Uh, Olie Muller van uh, het museum... Uh, podium. podium. Ik moet er altijd even over nadenken, want dan zie ik al die tijden weer voor me. Van vier tot... Uh, hey. ja. uh, hoe loopt het, het kunstpodium? Uh, nou, we zijn met uh, het laatste... Uh, podium bezig voor de zomer uh, reces. Reces. En dat is uh, in juli doen we niet. In augustus doen we iets samen met het circuit, maar daar zijn we nog over bezig. Dus. Heeft dat met, uh, met de dat historische gewoon... Grand Prix te maken? Ja, ja die, en ook de historische Grand Prix, maar ook met uh, de, de expositie die er is over het circuit. Dus dat, uh, dat valt samen. Ik denk dat het podium dan een beetje overschaduwd wordt. Dus we hebben besloten om dat even op een laag pit te zetten. En in september gaan we natuurlijk uh, naar de vrijdag. En proberen ja. we het een beetje commercieel te doen. Ik heb uh, een tijd geleden met je gesproken. En toen uh, heb je een oproep gedaan aan de Zandvoortse uh, uh, kunstenaars en artiesten. Om zich te melden bij jou. Ja. Is daar wat uitgekomen? Helemaal niets. Niets? Nee, mensen hebben geen zin. Nou, dat verbaast me dan weer. Maar uh, tegenover mij zit een andere artiest. En daar gaan we het ook even over. Ja. <lacht> ja. Maar ik ben ook heel trots op dat hij er is. Hè? Ja? Ja, want we hebben vanmiddag een lezing. En die lezing gaat over compassie. En dat is het leuke van het podium. Je hebt de muziek. We hebben eigenlijk van alles en nog wat. En dit vind ik gewoon uh, zo leuk dat hij hier komt. Dan uh, we is. hebben we het over een lezing over uh, compassie. Ja. En Anand Swami zoet gaat dat doen. Ik moet altijd drie woorden tegelijk uitspreken. Ja. Uh, voor mij ben je al een, een, een bekend gezicht, want we hebben elkaar uh, een keer gezien bij uh, van uh, idee naar resultaat. Ja, resultaat ja. En daar uh, is een aantal dingen uitgekomen en uh, daar werd ook uh, het compassiedorp over besproken. Ja. En ik kan mij herinneren dat in, dat, uh, in die discussie nogal, de uh, werd een keer gezegd, een aantal maar zweverig en zo, geef nou eens handjes en voetjes. Ja. Uh, compassie. Um, Welk begrip, begrippen moet ik me daarbij voorstellen? Nou, compassie... Ik, ik, ik wil eerst even zeggen dat compassie in ieder geval geen medelijden betekent. Want heel veel mensen uh, verwarren compassie met medelijden. Dan heb je maar medelijden mm -hmm. met anderen. En dat is het in ieder geval niet. Want met medelijden verhef je jezelf boven een ander. Dan is het vaak dat je een ander zielig vindt. Wat compassie wel is, is dat je... Um, uh, mededogen werd net gezegd. Dat, dat, dat zit daar zeker in. Um, maar met compassie, uh, eigenlijk als je compassie beoefent, wil je er alles aan doen om een ander te helpen het lijden zoveel mogelijk te verminderen. Nou klinkt lijden ook weer heel ja, heel... ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nou, ja, maar het, het, je, je leidt niet mee. Um, uh, je, je, je, je intentie is om... Um, kijk, de gulden regel van compassie is, en die is heel oud... Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Daar, dat is, daar gaat compassie eigenlijk, daar gaat het over. Um, dat is zoiets van, luister niet wat ieder zegt, maar doe tot is en recht. Die bij het gemeentehuis staat, ja. precies, inderdaad. Um, uh, nou, niet helemaal. Maar volg wel je eigen hart daarin. Ja. Want dat is een beetje... Maar als je, als je de gulden regen van compassie uh, toepast... Um, dan zul je een, een ander altijd behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Nu is dat wel heel makkelijk gezegd. Ja. Want ga het maar eens doen. Uh, je kunt een ander behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Maar wat als die ander uh, jou niet zo behandelt? Dan gaat ons ego spelen. En dan krijgen we vaak een probleem met onszelf. Want um, uh, ja, dan wordt het vaak een verhaal van... Ja, maar dat is niet eerlijk. Of er wordt heel snel gezegd... Uh, wat, Hoezo moet ik een ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden? Laat de ander maar beginnen. Maar en, dan we, het, en dan hebben we dus een probleem. Ja, maar waar ligt het begin dan? Bij jezelf. Maar als... Alles begint en eindigt bij jezelf. Bij mijzelf. Eens? Uh, eens? Maar als die ander dat nou niet doet... Precies. En dat is dus de kunst. Dus compassie, het, is, het wordt dus heel makkelijk gezegd. Maar het gaat erom dat je bereid bent om die strijd met jezelf aan te gaan. Omdat alles bij jezelf begint. Mm -hmm. Dus als de ander dat niet doet. Um, dan moet je dus heel sterk in je schoenen staan. Om uh, trouw aan jezelf te blijven. En om niet van dat standpunt af te wijken. Precies. Het, is, uh, het is een vrij menselijke uh, eigenschap dat gedrag lokt. Gedrag uit. Exact. En dat wil je doorbreken, dan. Exact. Ja. Ja. ja. En, ik en dat wil... is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Uh, en uh, uh, heel eerlijk gezegd, uh, ik, ik, ik wil dat gewoon weer in ere herstellen. Uh, uh, ik maak mij af en toe zorgen over, over, over de wereld. Uh, het, het, het woord derde wereldoorlog valt steeds vaker. Uh, ik denk dat we met ons allen iets moeten doen. En uh, uh, hoe heet je. Karen Armstrong, die heeft destijds. Uh, een, de, de, dat zij sprak op de, op de, op de TED-bijeenkomsten. Um, zij heeft toen een prijs gewonnen en zij heeft toen gevraagd of zij ondersteund kon worden om het handvest voor compassie te promoten. Nou, en dat is eigenlijk wat ik doe. Ik wil dat, uh, dat we teruggaan naar compassie en dat we het handvest voor compassie. ik ken hem niet uit mijn hoofd, ik heb de tekst niet bij me. Vanmiddag op de lezing denk ik dat ik hem wel. Uh, neem ik hem mee. Um, um, maar ik, ik denk dat we als, we als we het echt anders willen um, Ik zit nogal wel eens op Facebook uh, Te, te, te Facebook Om maar even zo te zeggen Op Facebook, Facebook. <laughs> Lopen te lopen ja, ja, ja. Ja, um, uh, um, uh, Als ik dan de, de politiek hier in Zandvoort um, uh, poeh, Als ik het allemaal zo lees dan is daar uh, weinig compassie. We, we, we, we, we maken elkaar af ja. uh, verbaal. En dat vind ik zonde. Ik denk als we terug kunnen gaan naar menselijke waarden. En gewoon terug gaan naar laten we elkaar behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Ja, is, Ik denk dat je dan toch een heel ander soort samenleving hebt. Het is een hele, hele simpele uitspraak. Ja. Maar, uh, moeilijk uit te voeren. Je, je zegt zelf al het is heel moeilijk uit te ja. voeren. Uh, dat handvest van compassie is ook een keer te sprake gekomen op ja. dezelfde bijeenkomst. Kan je dat verspreiden, dat mensen het gewoon eens kunnen zien en kunnen lezen. En niet alleen maar een handtekening eronder zet? Uh, ja, die is zeker. Die is overal te lezen, die En, ho en hoe, de... hoe lees ik die? Uh, poe, poe, poe, ja, dat is een goede. Uh, volgens mij staat hij. Die... Sorry? Op Internet? Op internet? Uh... Dat is groot door internet. <laughs> uh, je hebt uh, www.handvestvoorcompassie, Handvest voor Compassie. Okay. Daar, daar, daar staat hij op. Dus ja. als mensen daar wat meer over willen ja. weten, dan ga je naar www.handvestvoorcompassie.com waarschijnlijk.nl.nl nl zelfs. Yeah. En daar uh, is dat ja. helemaal uh, te lezen. Ja, uh, nl, omdat het Handvest voor Compassie is een onderdeel van uh, de Charter for Compassion International.com. Oké, okay, dus dat is een samenwerkingssysteem. Ja, ja. Nou, we, sorry, we <coughs> hebben het een beetje over compassie gehad en wat het uh, zou moeten voorstellen. Um, Ga je dat in die lezing verkopen? Of ga je het voorleggen? Uh, ik ga het. Ik ga, nee, nee, nee, nee. Ik ga het niet verkopen. Uh, uh, en ik ga het ook niet voorleggen. Als er, ik ga het uitleggen. En uh, laten we zeggen. Uh, uh, jij bent heel erg actief geweest om het te verspreiden. Ik ook. Laten we hopen dat er veel mensen komen. Maar er wordt al heel veel bereikt als er twee, drie mensen diep in hun hart worden geraakt. Dus ik ga het zeker niet verkopen. Ik wil mensen raken. Ja. En uh, als mensen geraakt worden. Dan krijgen we meer ambassadeurs voor compassie. Dus ik hoop mensen te raken hiermee. Oké. Okay, um, wij uh, we hebben erover gesproken. En er is een groepje ontstaan. Uh, leeft dat groepje nog? Uh, ja, ja. Maar we zijn op de achtergrond heel rustig bezig hiermee. Want uh, ik merk wel. Compassie is, compassie is nog niet sexy. Uh, kan je het sexy maken? Ja, absoluut. Want uh, op het moment dat je compassie gaat beoefenen, en dan spreek ik echt absoluut uit hm? eigen ervaring. Uh, ik mag gerust zeggen dat ik daarin een ervaringsdeskundige ben, want compassie is op mijn pad gekomen. Uh, maar het beoefenen van compassie heeft mijn wereldbeeld in zeer positieve zin veranderd. Ik ben anders naar de wereld gaan kijken omdat ik in staat werd hierdoor, uh, uh, uh, ik veranderde. En doordat ik veranderde, veranderde ook mijn wereldbeeld. Uh, en dat is heel positief. En wie wil er nou niet positief in het leven staan? Het is de bedoeling dat iedereen het een beetje die kant op gaat. Precies, precies. Um, en wat is het voordeel dan daarvan? Want als, nou, je, als je mij wil overtuigen, dan moet ik ook een voordeel erin. Uh, ja, ja, als als ja, goede zeker. Hollander. Ja, als? Als goede Hollander. Ja, als goede Hollander. Ja, maar, wat krijg ik daarvoor Ja, terug? ja, wat, wat levert het op? What's ja. in it for me? Om, ja. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. ja, heel goed, heel goed. Um, uh, als je bijvoorbeeld heel... Uh, je, je zou het heel, heel fysiek kunnen bekijken. Uh, het beoefenen van compassie uh, zorgt ervoor dat je immuunsysteem... Versterkt. Je wordt er gewoon gezonder door. Ik ben sinds een paar weken gestopt met roken. Weliswaar niet op eigen kracht, zeg ik eerlijk. Maar dat komt bijvoorbeeld ook voort uit zelfcompassie. Ik vergiftigde mijn lichaam met... met uh, ik rookte LNM van 57, zitten 28 sigaretten in per dag. En ik rookte een pakje per dag. Reden. Ook een financiële reden, maar ook dat is zelfcompassie. Als ik zelfcompassie als ik beoefen, dan ga ik mijzelf afvragen... waarom ben ik mij pot Jandori iedere dag zo aan het vergiftigen. Dat speelt een heel belangrijk onderdeel erin. Dus je wordt er gewoon gezonder van. En op het moment dat je een gezonde lijf hebt... en je zit lekkerder in je vel... Uh, uh, ga je ook anders om met anderen... Anderen voelen dat. Die merken dat. Mm -hmm. uh, als, ander, als een ander dan lullig tegen je doet. Mag ik dat zeggen op de radio? Ja hoor. Ja. Als een ander dan lullig tegen je doet. Ik mag geen eikel zeggen tegen me. <laughs> Nee, maar ik zal jou behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Dus ik zal ik hem, hem niet zeggen. Dat niet anders. Oké, okay, heel goed. <laughs> um, uh, dus op het moment dat iemand heel lullig tegen je doet. En jij zit lekker in je vel. Dan zul je dus die gulden regen van compassie, veel makkelijker kunnen toepassen. Want je kan veel eerder denken, ja, oké, okay, die persoon heeft blijkbaar een probleem. Ik ga daar zo om. En je kunt veel makkelijker de keuze maken om op, op een goede manier mee om te gaan. En dat klinkt bijna alsof je leven wat minder stressvol wordt. Dankjewel, dat is de volgende. Het, het, het ja, ja, ja, ja. heeft invloed op je stresshormonen, want de stress vermindert uh, uh, nee. significant. Nee. Ik moet er wel bij zeggen, het is niet zo dat als je compassie beoefent... dat je als een soort heilige door de ruimte zweeft. Hè? Nee, nee, nee. Want dat is, dat, dat is het niet. We moeten wel reëel blijven. Um, aspecten als, als, als woede en boosheid... Die, die, die, die, die, die kunnen zo boem opvlammen en ook daar uitspreek ik uit ervaring dat dat zo boem daarvoor dat bestaan er zijn en ik weet van mezelf dat ik een driftkikker kan zijn. Ja. Uh, en je mag best assertief zijn. En je mag best voor assertief voorkomen. Precies. Maar ja, tussen assertiviteit en driftkikker zit nog waar. Ja ja, ja ja ja precies. Maar daar waar ik voorheen bijvoorbeeld een week lang boos en duurt dat nu een uur. En kan ik daar eerder overheen stappen? En kan ik sneller mijn excuses aanbieden? En, en wat jij net zei Noortje, heel mooi. Want vergeving... Uh, vergeving is ook een heel belangrijk aspect. Um, ik heb 15 jaar bij de politie gezeten. Ik, ik, ik ga afdwalen hoor nu. Ja heel goed heel goed. Um, ik heb 15 jaar bij de politie gezeten en uh, allerlei boeven gevangen. Ik bedoel als we kijken naar het strafrecht. Ik ben een heel groot voorstander van herstelrecht. Laat de verdachte en, en, uh, en, en een slachtoffer met elkaar in gesprek gaan. Laten we Kijken waar we elkaar kunnen vergeven. En daar is compassie een heel belangrijk onderdeel van. Die kant gaan we volgens mij al een beetje op. Voorzichtigjes. precies, maar nog niet voldoende. Je en kan niet verwachten ja. dat in één keer iedereen nee, nee, nee. met zijn uh, nee. inbreken gaat staan. En uh, dan nee, nee, je een nee, klein dingetje nee. op. Nee, nee, nee. nee, nee maar, dat, maar alles heeft zijn tijd. Maar je nodig. ziet dat daar toch ook een, een, een draai in zit. Hè? Het slachtoffer inspreekrecht, ja. uh, mensen gaan Absoluut. in gesprek met. Ja. Dus. Ik weet het uiteindelijk wel goed zal komen, maar er, er zit daar toch een beweging in. Ja. Een ja. beweging van compassie. Ja. Vanmiddag is de lezing. Ja. Hoe laat? Uh, hij begint om drie uur. Kwart voor drie, drie is de inloop. Ja. Drie uur begint hij. Ja. Daarna hebben we even we hebben in de lezing nog even een pauze. Een pauze. Met een lekker wijntje. <laughs> Ik zie jou helemaal weer genieten van het lekkere wijntje. Dat maakt het hey, altijd zo ge gezellig. Nou, dat, dat is het. Uh, uh, de, de, de, de podiums, de museumpodiums zijn gezellig maar leerzaam en uh, dit is de eerste lezing volgens mij die, die komt nou ik heb een paar keer lezingen gehad door Volkert een ander soort lezing, ander soort lezing. Volkert oh, ja. is, uh, is historisch uh, begaan met Zandvoort ja. en uh, jij bent compassie begaan dus het is eigenlijk een hele andere lezing ik, uh, ik denk dat het interessant is ik hoop dat er veel mensen komen luisteren en ik hoop nog erger dat je heel veel mensen kan raken. Yes. Ja, en dan mensen ik daar heel kan. veel plezier mee. wel. Dankjewel. Kom je zelf ook? Nee. <laughs> Mag ik nog even zeggen ja. dat de toegang 225 is? Oh ja. En uh, museumjaarkaart gratis en kinderen gratis. Maar die zullen er niet zijn, denk ik. Oké, okay, nou dat weet je niet. Misschien komt u om mee. Goed, wij danken jullie hartelijk. Wij ja, krijgen het wel. seintje van de regie dat wij door moeten draaien, zoals het heet. En uh, daarbij willen wij natuurlijk grote Hoogland zeer bedanken voor... Uh, de gastvrijheid. Ja. En uh, Gert van Kuik voor zijn gastheerschap. De redactie uh, in handen van uh, Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Uh, presentatie uh, Ben Zonneveld. En Don Dondergrebber. Ja, en, en wij we zeggen weer. weer. Dag, dag, dag hoor. <laughs>